8 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. President Obama is blij met het akkoord over de chemische wapenvoorraden van Syrië... maar hij benadrukt dat de VS bereid blijft om in te grijpen. Als Syrië zich niet aan de afspraken houdt... zal de VS samen met Rusland, Frankrijk, Groot-Brittannië en de VN... zorgen dat er consequenties zijn, zo liet de president weten in de verklaring... De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Kerry en zijn Russische ambtgenoot Lavrov presenteerden vandaag in Genève een raamwerk... waarin staan onder meer afspraken over een tijdschema dat Syrië moet aanhouden voor de overdracht van de chemische wapens. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid wil opheldering van zorginstelling Humanitas over een hoge betaling aan een interimbestuurder. Humanitas DMH betaalde deze zomer aan een interimbestuurder bijna een ton voor een maand werk... Van Rijn zegt dat zulke hoge vergoedingen en salarissen maatschappelijk ongewenst zijn. Volgens de jongste regels mogen topbestuurders in de publieke sector per maand zo'n 19.000 euro verdienen. Maar dat geldt niet voor interimmanagers. De Raad van Toezicht van Humanitas noemde de beloning vanmorgen na een publicatie in de Volkskrant een privé-aangelegenheid waarover aan een krant geen verantwoording hoeft te worden afgelegd. De KNRM heeft het vandaag druk gehad met ongelukken met katamarans. Vooral rond het IJsselmeer waren wedstrijden waarbij tientallen katamarans omsloegen. In de meeste gevallen was er alleen materiële schade. De reddingsmaatschappij zegt dat de ongelukken het gevolg zijn van de harde wind... en het feit dat katamaranzeilers graag de grens van hun mogelijkheden opzoeken. Ook hadden elf jachten hulp nodig vanwege motor- of stuurproblemen. De Nederlandse tennissers zijn terug in de wereldgroep van de Davis Cup. Julian Rooyer en Robin Haas scoorden tegen Oostenrijk het beslissende derde punt in het dubbelspel. Het gelegenheidsduo versloeg de Oostenrijkers in vier sets. Het weer, vanavond klaart het op, al kan er aan zee nog een bui vallen. Vannacht koelt het af tot lokaal 7 graden. Morgen is het lange tijd droog, met eerst ook nog wat zon. In de middag raakt het bewolkt en later volgt regen. Tot zover het NOS Journaal.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 Nogmaals goedenavond. Laten we eens kijken op de velden. Allereerst in de Arena. Bas Sigler heeft iets met 0-0. Grote kans voor Ajax om daar wat aan te doen. Maar Fischer, naar snorde balverlies van Zwolle, schiet op de vuisten van Bejois. Zo blijft het hier inderdaad nog altijd uh, dubbel blank. Maar zal Zwolle daar zeer tevreden mee zijn. Hoewel Zwolle ook het gevoel heeft dat er wel wat meer in zit. Want Zwolle, zoals al eerder gezegd, voetbalt gewoon goed mee. En krijgt kansen ook, nu via Nijland. En die stuurt de Benzel weg, die neemt de bal mee. Kampvertegen tegenstander uit, eruit. Benzel schiet, schot geblokt. En een hoekschopstest voor Zwolle. Het wordt uh, leuker en leuker in Amsterdam. Cambuur, Heracles, Henkok. Kambuur heeft vaak een initiatief in deze wedstrijd... maar kan voorlopig niet tot doelpunten komen. Ik heb wel een nadige hoekskop gezien. Die werd ingekopt door Lee Win, de centrale verdediger bij Kambuur. Maar het pas weer was al geklopt. Maar wie stond er nog op de doellijn? Rienstra. En zo wist Rienstra een doelpunt te voorkomen. 0-0, terwijl we 18 minuten in hebben gevoetbald. Een andere wedstrijd die om kwart voor acht zou beginnen. Ado Vitesse is afgelast. En straks om kwart voor negen nog wel Twente tegen PSV. Girls to It's enough. the love is over She's broke his heart and that is rough But at the end he'll recover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 van Phil Linnert. Uh, Bas Sticheler zit nog steeds in de arena. Zijn er wel andere wissels Bas? Er zijn, uh, ja, er zijn uh, bij Ajax twee verse krachten in het elftal gekomen. Van wie er toch eentje veel sneller terug is naar een blessure dan verwacht. Na zijn klaplong Sim de Jong namelijk in het elftal gekomen en Bojan. Het gaat ten koste van Hoese en Fischer. Dat heeft Ajax wel opgestuurd naar een wat hoger tempo. Dat heeft Zwolle wel een beetje aan het kraken gebracht. Dat heeft Zwolle ook in een andere positie op het veld gebracht, namelijk vooral teruglopen en nu toch maar tegenhouden en counteren, waar Zwolle in het grootste deel van deze wedstrijd gewoon de bal wilde, is nu counteren geblazen, terwijl Bojan nu een aanval probeert op te zetten en bij Serrero de bal krijgt, hem terugkrijgt Sim de Jong, Kaats aan naar de buitenkant, er komt Verrijnen Rijn in de bal, die zou een voorzet moeten geven die bal komt op van bijna Sim de Jong, Lachman kopt de bal over zijn eigen doel, ten koste van een hoekschop maar een van die counters, want ik vind bijzinnen leuk... dus we gaan nu gewoon verder met de zien. Een van die counters, die levert de Zwolle wel een beste kans op zo even. Benson, bediend eigenlijk op het grootste gemak door Lachman... die de counter zelf opzette, kwam weer ogen ogen met Vermeer. Schoot veel te haast, meters naast... En dan weer terug naar de realiteit. 67e minuut. Hoekschop Ajax wordt weggekopt. Eigenlijk half weggekopt door Van Hintem. Van de Werf moet de rest doen. Daarmee is de bal het strafstofgebied uit voor de voeten van Schöne. Ajax wil nu echt de tegenstander onder druk zetten. En nogmaals met De Jong en ook met Bojan in het elftal. Heeft Frank de Boer gedacht, lukt dat misschien? Oei, misverstand nu tussen Sana en Borgensen. Dat neemt Zwolle. Levert Zwolle de bal op en dus opnieuw koudere geblazen. Weer wordt uh, Nijland gezocht en Nijland bereikt ook. Die heeft oog voor anderen ook. Daar komt een kans als Aschente bij de bal zou komen. Maar Aschente komt niet bij de bal omdat hij door een tegenstander vanaf wordt gegleden. Zelf vindt dat er een overtreding is gemaakt. Zich beklaagt bij scheidsrechter Wiedemeijer want de tegenstander in kwestie zou en ik denk dat Aschente daar wel een puntje heeft met twee voeten, twee benen naar de bal zijn gegleden. Wiedemeijer wilde niet voor fluiten en laat het gaan. Zodat na 68 minuten Ajax de bal gewoon krijgt via Moisander nu naar Van Rijn. Want weer gebeurt het allemaal in een veel te laag tempo. De helft van het elftal staat stil. En dan kan je als man aan de bal eigenlijk nooit ergens naartoe. Nu probeert Duarte dat wel. En een ragfijne paas. Dat was het geweest als het veld 10 meter langer was geweest. Want dit keer rolt de bal gewoon over de zijlijn. Hij gaat nu ook zwollen wisselen. Komt Fernandes in het elftal. En gaat hij komen voor Benson. Die dus twee reuze kansen liet liggen. Fernandes. In wedstrijd 1 van deze competitie. De winnende tegen Feyenoord in de laatste minuut. In wedstrijd 2 van deze competitie. De definitieve beslissing tegen Heracles. Het was 1-2. Het werd 1-3 door hem in de laatste minuut. In wedstrijd 4 de openingstreffer. Tegen Cambuur. Het werd uiteindelijk 2-0. Hij maakte 1-0. Allemaal als invallen En dus weten we wat er kan gebeuren. In de 68e minuut komt hij in het elftal. Het is nog 0-0 in Amsterdam. Het is ook nog 0-0 bij Cambuur tegen Herakles, Henk Cor. Ja, 24 minuten gevoetbald. Heracles heeft meer potentie, maar gunt Kambuur toch wel veelvuldig de bal. En Kambuur heeft weer de nodige problemen om het spel te maken. Nu is Cambuur ook weer in bal bezit. De bal wordt even teruggespeeld naar Lewin. En Lewin die kijkt dan alweer. Ik zal hem weer in de breedte spelen. Dat doet hij dan ook naar Van der Laan. Van der Laan die wil nog wel eens een keer opstomen op de helft van Heracles. Bal afgespeeld naar Bakker. Bakker heeft even de ruimte. Gaat de bal afspelen naar de linkerkant van het veld. Naar, naar veldbal is dat. Dan moet die bal voor de goal komen. Dan geeft hij hem eindelijk geeft hij hem eens een keertje Terug naar Bakker. Maar Bakker verliest aan de bal. En dan moet Kambuur oppassen. Want dan is er is heel veel ruimte. Rosheuvel vraagt aan de rechterkant om die bal. Gaat die bal ook naar de diepte? Maar kan hij de bal nog houden voor de doellijn? Nee, helemaal niet. Want hij gaat veel eerder over de zijlijn. En dan krijgt Kambuur heel gemakkelijk de bal weer, weer terug. Even was er wat ruimte voor Herakles. Maar die ruimte benutten ze zo af en toe wel. Maar dan is de eindpaas. Is over het algemeen onnauwkeurig. Davidson zou er ook een keer heel gevaarlijk langs gaan bij, bij Drosta. Hij was nog buiten het 16 meter gebied. En wat doet hij? Een een zwalbe uit het boekje. Nou, nou. Dat was zonopzichtige zwalbe. Dat kon van Sigm ook niet ontgaan. Dus een gele kaart. Schot nu. Schot nu was dat van Tarnane. En die wordt gepakt door uh, Nienhuis. De bal is weer heel snel uitgegooid. Naar uh, de de verdediger. Misschien is er nu even ruimte. Maar dan zou die bal wat sneller diep moeten spelen. En dat doet hij niet. Van hij speelt hem terug naar Leeuwen. Ja, ik kan het bijna voorspellen wat er gaat gebeuren. Hij zou die bal veel eerder in de diepte kunnen spelen. Bijvoorbeeld op Hemmen of een veldballer die nu aan de, even aan de rechterkant speelt. Of Lou Koki. Maar hij durft er nog niet aan omdat Kambuur ook. Omdat een beetje bang is eigenlijk voor de volbalverlies. En dan ben je wel gedwongen om die bal weer breed te spelen. Zoals nu ook weer naar Leeuwin. En dan is even in de diepte naar Hemmen die in de bal komt. Die laat zich vallen vanuit de spits en komt in de bal. Maar nog is Kambu niks opgeschoten. En nu speelt de bakker hem gewoon heel simpel over de zijlijn. Even een misverstand tussen bakker en de rechter verdediger Drosten die niet in kwam. Heracles heeft ingegooid. Fili Devensen die heel op stomzinnige wijze tegen een gele kaart aanliep. Linsen nu in duel. Wie krijgt de bal? Wie mag ingooien? Van Siechem kijkt even naar zijn grensweg. Achter. Hij dacht dat Cambuur mocht ingooien van Siege, maar als hij naar de grensrechter kijkt, dan wijst de vlag de andere kant op. Dus is het een ingooien voor Herakles, voor Davidson. Echte opgelegde scoringskansen zijn er niet geweest. Rienstra hebben Herakles dus één keer een bal van de doellijn gehaald, na een kopbal van Lewin. Herakles nu ook in de aanval. Via Tanaan, de bal gaat via Elma Quini. komt hij terecht bij Nienhuis, die heel attent kipt. Ook wel eens een keer ver buiten zijn 16 meter gebied kwam. En nu zag je dat die Koki 1 tegen 1 stond. Maar die bal die gaat van doelman naar doelman. Van Nienhuis naar Pasveer. En Pasveer was attent. Ook dat levert dus geen gevaar op voor Heracles. Nee, er zijn eigenlijk te weinig aantrekkelijke momenten in die zin. Er zijn eigenlijk te weinig actie op de beide doelen. Op het doel van Nienhuis, op het doel van Pasveer. Er wordt niet onaardig gevoetbald. Maar wat meer actie in het 16 meter gebied. En daaromheen, dat zou ik wel op prijs stellen. 0-0. 0-0 ook nog in de arena in Amsterdam. Het zijn niet echt de wedstrijden waar Ajax op zit te wachten... zo vlak voor Barcelona, Bas Nee, maar als je gewoon begint met je sterkste elf... dan heb je misschien kans dat het allemaal anders loopt... en dat je rustig het naar het einde loopt. Dat is nu niet het geval. Omdat Ajax begonnen is met een bank waarop zitten... Paulsen, Sigtorsson, De Jong, Bojan en nog wat anderen. En ik zei al om uiteenlopende reden... want Sigtorsson heeft interlands gespeeld. Die wil je misschien niet te zwaar belasten. Sime De Jong natuurlijk vanwege zijn ingeklapte long... Pas weer uh, net terug op stoom. Dat wil je misschien ook niet. Paulsen wil je woensdag zeker opstellen en nu thuis tegen Zwolle niet. Dus er is allemaal best wat voor te zeggen. Maar je draait ook jezelf wel een beetje in de problemen. Terwijl Schöne, die uh, overigens heel behoorlijk speelt, nu naar de rechterkant de bal meegeeft aan Van Rijn. Die wel ruimte heeft om wat te lopen. Bojan draait nu naar het centrum. Siegterson is onder even in de ploeg gekomen staat in het centrum. Daar staat ook de Jony. allebei niet meer de bal. Dan gaat er vanaf afstand geschoten worden. Vliegt hij er toch nog in? Via Serrero. Een vlag op een modderschuit. Nou ja, het is toch niet eens een vlag, want het is een verschrikkelijk een goal Een bal die die zo ineens uit de lucht plukt. Dat klinkt er nog aardig als je het zo hoort vanaf een meter op 18. Want die bal die vertrekt eigenlijk van zijn been. Helemaal niet goed geraakt en hobbelt eigenlijk langs alles en iedereen. Zou die niet onderweg nog van richting zijn veranderd ook. Maar Cerero maalt er niet om, want hij zet Ajax toch gewoon op een 1-0 voorsprong. En dat is niet waar Ajax nou zoveel recht op heeft. Dat is geen voorsprong die Ajax kan claimen. Maar die er dan toch komt omdat bij Zwolle, dat moet gezegd, eigenlijk het elftal wel langzaam maar zeker wat naar achteren aan het lopen is. In herhaling zien we inderdaad dat de bal nog moet worden weggewerkt door Mokotjo. Die doet dat eigenlijk halfvallend. Dan wordt die bal ingeschoten inderdaad door Mokotjo. Nog verrichting verandert ook. Die ligt bijna op de doellijn. De meter ervoor wil de bal, terwijl hij op de grond ligt, nog wegtrappen. Raakt hem nog aan. Misschien is wel mede daardoor de keeper Bejoir... die er een halve meter achter ligt, helemaal verslagen. En vliegt die bal uiteindelijk in de netten. Zwolle heeft 71 minuten en 50 seconden het gevoel gehad... dat het allemaal van alles mogelijk was. Dat het helemaal niet onderdeed voor Ajax. Nogmaals met de aantekening dat in de laatste 10 minuten... Zwolle wel achteruit liep in plaats van naar voren. Dan komen de problemen vaak vanzelf. Nou, dat blijkt. Want Serrero heeft... Met een uh, doelpunt dat de schoonheidsprijs niet verdient. Maar die tellen nou eenmaal ook. Ajax dan toch in een... Uh, ja, wilde zeggen alles of niets offensief op voorsprong gezet. Maar Ajax had wel het gevoel dat het wel wat meer risico moest nemen. Wat meer wilde ook. En dat is dan uh, gelukt. Serrero 1-0. En nou ben ik benieuwd of Zwolle de rug kan rechten en kan zeggen... Kom, Nou laten we nou eens kijken wat we de eerste uh, laten we zeggen 60 minuten van deze wedstrijd hebben laten zien. Als je dat weer kan laten zien... Dan kan er nog van alles gebeuren. Er is inmiddels weer ruim afgetrapt. Dat mag duidelijk zijn. Er is alweer een overtreding gemaakt door Ajax halverwege de eigen helft. Waardoor Rogdi Aschente nu een vrij schot mag gaan nemen. De linksback die dus vandaag linkshalf is. De vervanger eigenlijk van Drost die geblesseerd is. toe te kijken. Aschente zoekt naar mensen in het Strasselgebied. Dan staat dus bijvoorbeeld Fernandes. De vlag gaat omhoog voor het buitenspel. Als de bal op het hoofd komt van Lachman. En uiteindelijk nog in de handen verdwijnt van Vermeer ook. Komt Zwolle nog terug en kan nog de rugrechter is de vraag in de Amsterdam Arena waar Serrero Ajax zo even toch op een 1-0 voorsprong heeft gezet. Wij gaan tennissen. De Nederlandse tennisers zijn terug in de wereldgroep van de Davis Cup. Robin Hazen en Jean-Julien Royer wonnen vandaag in Groningen dubbelspel in vier sets... van de Oosten Oostenrijkers Julian Nol en Oliver Olivier, denk ik, eh, Marag, en stelden daarmee de wereldgroep zeker. Marcella Mesker in Groningen. Uh, Nederland uh, had een goede uitgangspositie na die twee overwinningen in het enkelspel. Was het nog echt spannend vandaag? Nou, Het was best wel spannend. Uh, vier sets overwinning. Uh, dubbel is meestal nooit uh, heel recht toerecht aan. Ook deze wedstrijd niet. Veel uh, pieken en dalen. En eerlijk gezegd, uh, ik heb Hazen en Royer wel eens beter zien spelen. En ze begonnen dan ook zeker niet heel erg goed. Beetje stroef in de eerste set. Die verloren ze ook. Kregen zelfs geen enkel breakpoint op uh, de service van de tegenstander. Uh, pas halverwege zo de tweede set uh, ging het wat beter. En met name Hazen. Ze veerden erg goed. Rutte... Uh, toneerde steeds beter. Die heeft toch wel de kar een beetje getrokken. Waardoor ja, Royer we mee moeten... kon liften. Ja, maar en, Marcel, uh... we moeten heel even naar Bas Oké. Okay. Ja, want Zwolle draait zichzelf de vernieling in nu door te knoeien en te klungelen. En het is 2-0 voor Ajax geworden. Wat er gebeurt is dat Bejois een onwaarschijnlijk slechte doeltrap zomaar inlevert bij een tegenstander. En uh, die uh, zette eigenlijk ogenblikkelijk met één paasje een Siegtersson-instelling. Siegtersson rost die bal werkelijk met een noodgang vanaf 15 meter op de paal. Die bal stuit er terug op het hoofd van Michael van der Werf. En Michael van der Werf kopt de bal. Ja, kopt de bal. Krijgt hem gewoon tegen zijn hoofd. Heeft geen idee wat hij doet. En die bal verdwijnt in het doel en zo is 2-0. Het is ook nog de tweede eigen goal van Michael van der Werf in dit seizoen. Want het overkwam hem ook al tegen, wat was het, Heracles. Toen liep het voor Zwolle overigens allemaal nog goed af. Maar dat zal vandaag vreselijk niet meer gaan gebeuren. Het is een eigen doelpunt, weer een eigen doelpunt van van der Werf. Het is 2-0 voor Ajax. En daarmee is de wedstrijd de kwartier voor tijd normaal gesproken beslist. Je was midden in je verhaal, Marcella. Ja, nou het verhaal was gewoon vier sets winnen... maar dat het niet een hele goede wedstrijd was van Hazen en Royer. Maar in ieder geval wel goed genoeg voor de overwinning. En uiteindelijk voor de zegen ook in deze Davis Cup ontmoeting tegen Oostenrijk. Want 3-0, uh, ja, dat is toch al afgetekende score na twee dagen. Ja, het was een goed sfeertje in Groningen. Veel uitruchtige studenten. Uh, scheelt dat nou? Ja, dat heeft enorm uh, geholpen. Uh, die Groningse studenten die zijn eigenlijk vanaf 1991 al trouw fan van het Nederlands Davis Cup team. Is dat is een aardig verhaal, want in 1991 promoveerde Nederland voor het eerst uh, weer naar de Wereldgroep. En dat was toen de Gouden Generatie met Simmering, Krajcek, Haarhuis, Elting. En toen waren er toevallig een paar uh, Groningse studenten bedrijfskunde op werkreis in Mexico. Dus die kwamen die Nederlanders aanmoeden. En toen is dus die, ja, die liefdesverhaal verhouding zeg maar tussen de studenten als fans en het Nederlands Davis Cup team ontstaan en dan dat dat nu uitgerekend in Groningen in de Martini Plaza ja tot weer een succes en weer een promotie naar de wereldgroep leidt ja dat is natuurlijk wel heel mooi ja uh, voor het eerst sinds 2009 zijn we nu weer in die wereldgroep uh, hebben we zitten daar landen in die we kunnen hebben nou, er zitten natuurlijk 16 landen in. En, en ja, je kan altijd zeggen, kijk, twaalf landen zijn gewoon heel sterk. Maar er zijn altijd vier landen die zitten een beetje in het grijze gebied. Hè, die, die, die promoveren en dan en degraderen ze weer en dan komen ze weer terug. En ja, Nederland hoort daar ook een beetje bij. Um, dus um, we horen erbij die wereldgroep bij die beste 16 landen. Maar de kans dat we een ronde overleven is natuurlijk heel klein... omdat je meteen ook tegen een top 8 land wordt geplaatst. Nou ja, dan krijg je Nadal met Spanje, Djokovic met Servië... Berdych met Tsjechië. Um, dus Amerika zit erbij. Maar goed, er zitten ook altijd landen bij waarvan ze wel kunnen winnen. Kazachstan ja. bijvoorbeeld. Nou, als we die loten, zie ik niet in waarom wij niet... in de eerste ronde van Kazachstan kunnen nee, winnen. Nee, Kazachstan uit is altijd lastig, hè? maar thuis... Dat wel. Uh, uh, wanneer is de loting? Aanstaande woensdag, dus dat, uh, dat is spannend. Dan weten we het of het Kazachstan of Amerika of Spanje is. Bedankt, Marcella. We gaan naar Henk Kok, Cambuur Herakles. Nou, we gaan kijken naar de koude van Keurmbuur. Veel ruimte. 4 tegen 3. ook. die moet hem al spelen. naar de rechterkant. Naar Bakker. Bakker in de 16 meter miniet. Komt de voorzet. slecht de voorzet. Komt niet bij de tweede paal. Bij hem een pasfeer maakte twee stapjes vanaf de doellijn. Kon die voorzet heel gemakkelijk onderscheppen. En zo krijgt weer even ruimte in deze wedstrijd. En nog heeft het ruimte. De bal is bij de middenlijn. Elma Crini. Maar dan speelt Elma Crini weer terug naar Leeuwin. In plaats van even diep te kiezen. Elma Crini nu daar van der Laan. En de publiek gaat er nu geweldig af te staan. Heerikles even in de problemen zit. En kort hiervoor had Herakles eigenlijk een voorsprong moeten nemen. Kwanza stond aan de basis van een counter. Speelde de bal af naar de Bruns. En Bruns die moet hebben gezien dat Linssen behoorlijk vrij stond. Maar hij schoot zelf vanaf de rechterzijkant. Misschien wilde hij ook wel op Linssen die helemaal vrij voor de goal stond. Maar het schot of de paas van Bruns ging voorbij de tweede paal. En weg was de counter. En weg was de kans voor Herakles. Nu even wat leven in de wedstrijd. Terwijl we 35 minuten hebben gevoetbald, De, de pasveer neemt even... Even de nodige tijd voor, uh, voor zijn doelschop. Zit een beetje te gebaren. Nou ja, neem die doelschop nog maar eens een keertje. Daar komt hij naar de rechterkant. Naar Rosheuvel. Die gaat het duel aan uh, met Bijker. En wie komt er dan zo verminnerd tevoorschijn? Het is Elma Krini. Elma Krini dan even uh, terug naar uh, Van der Laan. En Van der Laan dan weer in de breedte. Nou, ik luister even naar de speaker. Huh? Ruim 9.618 toeschouwers in dit knussenstadion Gelegen in een Volkswijk in Leeuwarden. Een verhoudt stadion. Nog een beetje vergelijk. Met het stadion van go Ahead Eagles aan de Vetkampstraat. Beide gelegen in een uh, volksbuurt. Bal is teruggespeeld naar Nienhuis. En Nienhuis daar uh, Van der Laan. Van der Laan neemt even de nodige tijd. Kan meters maken met die bal. Wordt voorlopig niet lastig gevallen door de spits. Door Tanane van Heracles. Kort paasje. Slecht paasje eerlijk gezegd. Kan gemakkelijk onderschept worden door Heracles. En dan wordt die bal opgepakt door Rinstra. 4, 5 meter over de middenlijn. Slechte paas nu van Rinstra. Van Lukoki. Die verdedigt terug op Davidson. Dat is de linker verdediger van Heracles. Bal is over de zijlijn gegaan. En op elke beslissing hier vaak in Leeuwarden. En dat is zo. Van het publiek leeft geweldig enthousiast mee. Wordt heel vaak negatief gereageerd op de beslissing van Ziegen, die in mijn optiek een goede wedstrijd fluit. De ingooi moet nog worden genomen door de Heer Kles. Een meter of tien van de cornervlag op de helft van, van Cambuur. Er kan ver ingegooid worden. Dat gaat uh, gebeuren. Even die bal een beetje droog maken onder het shirtje en er wordt ongetwijfeld een uh, halve corner. En die halve corner moet dan uh, onderschept worden door de verdediging van Cambuur. Uh, komt die bal ver ingegooid door Linsum. Maar dan is het bal alweer een prooi voor de doelman uh, van uh, Cambuur. Nog, nog een hoogschap. Jawel. Weer een oogschap. Klopt, Kwanza appelleert. En van Syga neemt uh, dat appel over niet. Natuurlijk omdat Kwanza appelleert. Maar dat ook zelf tot de constatering is gekomen. In overleg met zijn uh, assistentskrijsrechter. Dat er weer een hoekschop gegeven moet worden. Kom de hoekschop. Komt in het 16 meter gebied. Wordt weggekopt bij het eerste paal door Van der Laan. En dan kan Cambuur net niet overnemen van Louk Koki. Die was wel even teruggekomen om die bal op te pikken. Maar het is nu even kaatsnut, Het is nu even flippenkaart flippen Nu is de bal... Alweer bij Nienhuis, heel snel uitgerold. Sfeervol stadion. Leo win helemaal naar de linkerkant van het veld. Wordt die bal opgevangen door de Bijker. En Bijker die gaat lopen met die bal. Gaat naar de rand van een 16 meter gebied. Hemmen, Hemmen moet scoren. Nee, het is Pasveer. Pasveer was heel snel uit zijn doog gekomen. En toen werd het moeilijk voor Hemmen om die bal nog achter Pasveer te tikken. Maar een knap, heel knap paasje van Bijker. En de goede actie van Hemmen. Een mooi steekpaasje. Hij kwam even naar binnen, die Bijker. Toen het steekpaasje op Hemmen. Had Hemmen goed begrepen. Pas weer had het doorzien. En Pas weer voorkomt hier dat een voorsprong neemt. We hebben gespeeld 38 minuten 0-0. Je ja, zei dus straks straks, Bastigelen, als Ajax van het begin af aan met de sterkste opstelling had gespeeld. Maakt dat ook het verschil nu? Ja, voor een deel, want uh, het is ook wel de speelwijze en de manier waarop Ajax wil en het tempo omhoog gooit. Dat heeft natuurlijk niet alleen maar met de spelers te maken. Dat is ook een keuze en wat je durft en moet en wat er afgesproken is. Maar het helpt natuurlijk wel als uh, de grote heren er staan met bijvoorbeeld nu toch weer dus De jonge en Sigtorsson, En ook Bojan die zijn steentje weer heeft bijgedragen. Maar geluk is ook een belangrijke bondgenoot van Ajax geweest. Want uh, zo goed is het spel van Amsterdam is niet geweest. Inmiddels is het dus gewoon 2-0. Bij Ajax volgen de goals van Serrero en de eigen goal van Van der Werf. De tweede half van dit seizoen. Terwijl nu Bojan Weg is de bal voor het doel brengt. Daar is bijna Sifterson voor zijn goaltje. Maar die bal komt in de handen van Bejois. Twee dingen zijn eigenlijk nog het vermelde waard. Het eerste is een spandoek. Dat is ontvouwd aan de overkant bij de fans van Ajax. Waarop staat Van Gijzel tot volgende week. Dat is de burgemeester Van Gijzel van Eindhoven. Volgende week PSV Ajax op het en daar kwam het bericht tot ons vandaag dat er mogelijk geen Ajax-fans bij zijn. Omdat de NS aan het werk is bij de spoortunnel van Best. Nederland op zijn Ik ben zo blij dat ik in Nederland woon. Omdat je gewoon lekker kan lachen over deze dingen. En ja, dan, je moet verplicht met de treinkombi. Dus ja, als dat niet kan. Terwijl nu Zwolle. Ho, ho, Zwolle. Bijna op 2-1 komt maar. Fernandes krijgt de bal er net niet in. Die wordt van de doel eigenlijk op door Dentsville. Nadat hij de doelman meer al voorbij was. En dat loopt dan voor Ajax met de scissor af. Een hoekschop voor Zwolle is het gevolg. Dat het maar zo de 2-1 kunnen zijn in de opmaat voor een, een spetterende slotfase. Maar dat leed blijft Ajax bespaard. En dat geluk krijgt Zwolle dan niet terug als wisselgeld voor het misfortuin dat ze toch hebben gehad. In dit duel met name... Met de eigen goal van Van der Werf en eigenlijk ook wel een beetje met de 1-0 van Serrero. Een hoekschop dus vanaf de rechterkant. De bal gaat indraaiend komen. Vermeer komt ook. Die komt zijn doel uit en stompt de bal weg. Dat is dan in ieder geval voorlopig even voldoende. Hoewel ik blijf zeggen dat de doelman met hoekschoppen van Zwolle, en dat zijn de zes geweest vanavond, geen sterke indruk heeft gemaakt. Het is allemaal half. Het is allemaal naar de bal. Het is allemaal stompen. Of er een beetje langs glijden En enkele bal vast. Dan heb ik het je als keeper liever blijft staan. Maar goed, twee dingen die de moeite waard waren om het vertellen zei ik ongeveer anderhalf minuut geleden. Wat was nou dat tweede ding? Frank de Boer zagen wij in een herhaling op de monitor. Die geweldig mooi reageerde bij die ongelukkige eigen goal van Van der Werf. Hij voelde duidelijk mee met de verdedigen. En was niet eens echt blij dat zijn ploeg scoorde. Maar dacht, oh wat sneu voor die jongen dat hij die, die bal zo in zijn eigen doel loopt. verontschuldigde zich nog bijna bij zijn, coach, bij zijn collega, coach Ron Jans van Pexvolle. Dat was mooi om te zien. Nou ja, dan ben ik er eigenlijk wel uit. 84,5 minuut, 2-0... En als uh, Fernandes grote kansen gaat missen zoals zo even, dan wordt het niet meer spannend ook. Nee, zullen we eens kijken. of het bij Cambuur in Aakle, is nog uh, leuk is. Henk? Ja, dat is af en toe best leuk om naar deze wedstrijd te kijken. Ik heb nog geen doelpunten gezien. En de doelpunten, dat is toch het zout in de pap. Daar zit ik een klein beetje op te wachten. Maar Kampu wordt luid aangemoedigd door het publiek. Dat zijn zo'n 10.000 Vries En die kunnen een hele hoop lawaai maken. De bal is door Van der Laan. Teruggespeeld naar de middenstil. Naar Leeuwin. En alles wat Herakles is, is nu achter de bal. En dan probeert daarna de Leeuwin het wel even moeilijk te maken. De paas komt van Van Drosten. Die gaat naar Elma Krini. Elma Krini maakt heel keurig de bal vrij. Maar is wel gedwongen, omdat hij fel op de huid wordt gezeten door Linsen. om die bal terug te spelen naar een van zijn centrale verdedigers. Via Lewin naar Van der Laan. Van der Laan dan in het niet. En Van Laan die wilde weer doorlopen. Dat is zo'n centrale verdediger die vijf, zes keer per wedstrijd. Dan ziet hij dat elke uh, tegenspeler van Heracles dus met zijn tegenstander meeloopt. Dan heeft die centrale verdediger. Krijgt even de ruimte. Dan kan hij meters maken. Maar die kon de 1-2 combinatie nu juist niet aangaan. Hij is alweer terug op zijn positie. In het hart van de verdediging. En die heeft de bal alweer. Gaat hem weer terugspelen naar Lewin. Dat zie je wel heel vaak. Nou mag Lewin de paas geven, de opbouwen, de bal geven. Die gaat ook weer lopen met de bal. Dat gaat hij ook doen. Die heeft ook weer meters gemaakt. Twee mensen om speelt. Dan gaat die bal naar... Wie is dat? Naar Veldballen. Veldballen zou die bal moeten voorzetten. Geef hem terug naar Rietsmaier. Rietsmaier gaat schieten. Kopbal! Kopbal! Hemmen! Hemmen! 1-0. Prachtige aanval. En die Hemmen stond vrij. Waar was Koendes? Maar Hemmen die maakt dat mooi en heel mooi af... Elma Krini, Rietsmaier de voorzet. En dan de kopbal van Hemmen. En daar zat het publiek al enige tijd op te wachten. Maar er waren de mogelijkheden. Er waren wat mogelijkheden voor van Cambuur. En Heerlijkles laat Cambuur ook een beetje te veel komen. Dat Heerlijkles denkt, nou, dat Cambuur maar lekker het spel maken. Dat kunnen ze toch niet. Maar nu krijgen ze gewoon even de rekening gepresenteerd door de doelpunt van Hemmen. 1-0 e leidt Cambuur in Leeuwarden tegen Heerlijkles. En ik kijk nog eens naar die hele mooie combinatie. Het is een voorzet van Rietsmaier En dan gaat Hemmen naar de bal. Pas weer. Ik wil niet zeggen dat hij te laat kwam. Het was een hele mooie voorzet. maar Pas weer wordt geklopt. 1-0 Cambuur-Hemmen. Kan Pax uh, nog wat, uh, Bas? Nee, daar is de pijp uh, normaal gesproken wel leeg. Terwijl we nog uh, wel een aanval krijgen van de Zollenaar. Krieg loopt diep, maar krijgt de bal niet mee van uh, Fernandes. Die gaat nu zelf aan de rechterkant maar eens op avontuur. Is er steun? Nou ja, eigenlijk niet echt. Dan moet hij het zelf helemaal maar gaan uitzoeken. Dan verliest hij de bal in het duel met Denswil, Maakt hij denk ik nog een overtreding ook. Maar gaat de bal over de zijlijn en besluit de scheidsrechter het maar te laten bij een ingooi voor Ajax. Het is 2-0 door goals van Serrero en een eigen goal van Van der Werf. Al een aantal keren gezegd. Zijn tweede eigen goal al van dit seizoen van Van der Werf. Erg ongelukkig. Drie minuutjes nog te gaan. En een uh, ingooi dus voor de Amsterdamse ploeg. Die bal komt op het hoofd van uh, Sichterson Die komt wel door onder druk nog van Gravenbeek. Een van de invallers aan de kant van uh, Zwolle. Die op het moment dat het allemaal nog goed leek te komen inviel voor Stef Nijland. Want toen was het idee van Jans om de 0-0 dan maar over de streep te trekken. In de fase dat hij wel voelde dat de druk van Ajax wat toenam. Maar drie minuten later stond het 2-0. Dan denk ik dat Jans spijt had van die wissel. Hoewel spijt op dat moment leek dat misschien wel het verstandigst. De balbezit voor een andere invaller. Leroy Labiel, de Belg debutant. Die overkwam van MVV als opvolger dus in feite van uh, de man die naar Twente vertrok. En dat maar eens moet laten zien of hij dan uh, zwolle. Nog wat leuke momenten kan bezorgen. Niet zozeer in deze wedstrijd, maar in het volgende seizoen. Nou, Dit is in ieder geval een aardige solo. Hij loopt er drie voorbij alsof ze het niet staan. Maar verspeelt dan op de rand van het straftoppiep alsnog de bal. Zwolle omsingelt Ajax nu wel. Voorzet vanaf de linkerkant van Hintem. Bal wordt door iedereen gemist. Komt aan de overkant uit bij Sijmak Op de punt van het straftoppiep. Sijmak handige beweging. Bal vrijgemaakt om te schieten. Het schot van Graafbeek. Zo, die schiet hem er even in. Zeg via de onderkant van de lat. Na 89 minuten. Een werkelijk fenomenaal mooi doelpunt. Ja, daar heb je als keeper bijna nooit een antwoord op. En ook nu niet. Vermeer, die steekt nog wel een hand uit. Maar licht verbouwereerd blijft hij daar toch staan. De bal is niet zacht ook. En slaat via de onderkant van de lat binnen. En nou zal uh, Benson, die twee kansen miste. En Fernandes die een paar minuten geleden die grote kansen miste. zich nog wel eens achter de oren krabben. Want wat zou er gebeurd als? Feit is dat het in de 89ste minuut van het duel 2-1 wordt... En uh, Gravenbeek zich met een prachtige uithaal op het scorebord heeft gemeld. Waar dus Serrero en Van der Werf al stonden. Maar voor de mensen die nu pas de radio aanzetten. Van der Werf inderdaad weer een eigen doel. Zo is het 2-1 voor Ajax. En zingt nu het Zwolle publiek alles of niets. Nou ja, dat mag je bij een gelijke stand zingen alles of niets. Maar bij een achterstand slaat dat natuurlijk helemaal nergens op. Want dan heb je al niets. Dus je moet zorgen dat je nog in de buurt komt van een punt. Dance wil wat ondertussen omgeroepen tot man van de wedstrijd. Die was blijkbaar aan de buurt. En het balbezit voor Zwolle. Dat nu uh, voelt dat het wel weer wat vaart moet gaan maken. En wie weet zit er dan toch nog een stuntje in. Stuntje, ja, de koploper. Misschien is het wel vrij normaal. Nee hoor, dat is natuurlijk niet zo. Zwolle wil nog wel. Lachman paast aan de linkerkant van het veld. En dat betekent, terwijl we de klokken maar goed in de gaten gaan houden... de laatste halve minuut van de officiële speeltijd loopt. Komt de bal voor de voeten van uh, wie is dat? invallen fernandes veel te veel tijd nodig. Mokotjo schiet hem dan te hulp. De twee die we natuurlijk uit Rotterdam kennen... En die zouden helemaal graag hier in Amsterdam neem ik aan nog wat voor elkaar boksen. Van Polen krijgt dan de bal terug naar Mokotjo. Ajax kruipt terug. Ajax kruipt terug. Drie minuten extra tijd gaat er komen. Klieg aan de bal. Die is nu zo rechts buiten. Bij Ajax verdedigt nu iedereen mee. Zijn Mak vrijgespeeld in het strafselgebied. Die wil de bal voorgeven. En schiet dan tegen de benen aan van Denswil. En zo krijgt Zwolle nog een hoes op te nemen. Korverhouding 7-4. In het voordeel van Zwolle. En nou ben ik de eerste om aan te geven dat het allemaal niks zegt. Maar het zegt... In die zin wel iets dat Zwolle wel geprobeerd heeft om in de buurt van dat doel van Ayers te komen. En je koopt er niks voor. Maar hoekschoppen zijn per definitie gevaarlijk. Vermeer vond ik niet altijd even sterk bij hoekschoppen. Komt de bal, deze is niet goed. Bij de eerste paal makkelijk weggekopt en onschadelijk gemaakt door Zichtelson. Ingooi dan voor Zwolle. Het is trouwens die rust in Leeuwarden Bas. 1-0, oh, rust, ja, kan, kan, kan voor. Ja. Ga maar door. Mooi. Ik heb adem gehaald. Dus dan kunnen we de komende twee minuten ook weer. Van de Hint hem gooit. En doet dat heel ver. Bal door Fernandez. Niet gekopt. wordt het afgeschoten. Nu van afstand. Die bal vliegt maar centimeters naast. Het schot van afstand van Saimak. Ja, wat heet afstand? Vanaf de raf van het strafstopgebied. Het is centimeter werk. Of die bal vliegt in de hoek binnen. Langs Vermeer die geen schijn voor kans zou hebben gehad. En zo blijkt maar weer hoe gevaarlijk het is om iemand in je al te hebben. Die van ver kan ingooien. En uh, zeker als hij ingooit dan eigenlijk door iedereen wordt gemist. Zomaar voor de voeten komt van... Iemand die je even over het hoofd had gezien. Want hij stond wel maakt. maar ik zei centimeters naast. Noem het dichtelijke vrijheid. Dat was nog wel een half metertje. Dat zijn ook centimeters, maar 50. Dat begrijp ik wel. Terwijl nu van Zwolle iemand geblesseerd achterblijft op het veld. Dan moet er echt wat aan de hand zijn. Want uh, Zwolle heeft haast. Dat is van Hintem. Als ik het goed zie. Dat is inderdaad van Hintem. Die krijgt een tikje in het gezicht. Na een wel met uh, Sigtelsson. Die inderdaad de ellebogen behoorlijk laat wapperen. En uh, daarmee van Hintem in het gezicht raakt. Nou is het altijd. Moeilijk om in te schatten of hij dat nou bewust doet of niet. De regel is dat je je elleboog niet als wapen mag gebruiken. Ik heb niet de indruk dat hij dat van plan was. Van Hintum staat weer. Zwolle geeft sportief de bal terug aan Ajax. Nou ja, half sportief. Want die bal valt een beetje tussen keeper en Denswil. En omdat Fernandes is meegelopen zegt Denswil ja. Dan schiet ik hem toch voor de zekerheid maar even weg. En die bal vliegt dan vervolgens via Van Polen over de zijlijn. Zodat Ajax toch nog de bal weer terugkrijgt. Maar dat uh, was zeg maar netjes met de kleinst mogelijke lettertjes geschreven. 2-1 voor de duidelijkheid, de voorsprong voor Ajax. De spanning teruggebracht door Gravenbeek die in de 89ste minuut 2-1 op het bord bracht met een prachtig schot via de onderkant van de lat binnen. En Zwolle wil dus graag de bal en wil dus graag nog kijken of het in de buurt kan komen van het doel van Vermeer. De laatste minuut van de extra tijd loopt inmiddels en Ajax heeft de bal, dat komt alvast niet goed uit. Serrero, Paas naar Sichdorfsson. Ajax zal de bal graag in de ploeg willen houden. Zodat Serrero nu terugdraait naar Schöne. Een Schöne terugdraait en zelfs helemaal terug wilt naar de keeper. Als dat hard genoeg is, die Paas macht had. Vermeer krijgt de bal, krijgt daar wel een tegenstander bij cadeau. Dat is Fernandes die achter de bal aanloopt. Die wordt makkelijk uit positie gespeeld. Omdat Vermeer de bal aan de rechterkant kwijt kan. Dan komt Sichdorfsson de bal door. Komt hij voor de voeten van Sana. Zou Ajax het met een treffer natuurlijk helemaal kunnen afmaken. Sana met een schaar en een korte hoek wil hij schieten. Schiet de bal voorlangs. Dat had de beslissing kunnen zijn. Die bal heeft al zoveel effect dat hij. Niet eens over de achterlijn gaat, maar helemaal wegdraait van de achterlijn. En bij de cornervlag aan de andere kant van het veld over de zijlijn gaat. Waardoor Zwolle een ingooi mag nemen. Dat komt eigenlijk nog gek genoeg nog goed uit. Want dat is oponthoud. Zwolle trapt de bal naar voren. Het is secondenwerk nog. Wie de kijkt op zijn klok. Dens wil de bal. Blinkt de andere kant weer op. En levert Zwolle nog een ingooi op. Op de eigen helft. Als Zwolle nog op wil. Moet het heel snel. Met de nadruk op het woordje heel. Wie de kijkt nog eens op zijn klok. En dan is het gedaan, denk ik. Ja, het is gedaan. Ajax wint toch, maar zal niet met veel genoeg aan deze avond terugdenken. Want er is voldoende om over te mopperen en over te klagen en de ontbrak voldoende aan. En Zwolle zal het gevoel hebben, zeker als het straks terug in de bus zit, dat het hier niet had hoeven verliezen vanavond in Amsterdam. Maar dat doet het dus wel. 2-1. Dat is de einduitslag in Amsterdam. De eindstand bij Ajax. Sra met Different. Aan het begin van deze voetbalronde... waren er nog twee ploegen ongeslagen. Pax Zwolle en PSV. En daar is er nog één van over. En die speelt over een paar minuten in Enschede tegen FC Twente. Uh, 15-14 is de onderlinge stand in het voordeel van PSV. Maar ja, de laatste werd wel verloren. Dat was de 3-1 aan het einde van het vorige seizoen. De afscheidswedstrijd van, uh, van Bommel, zullen we zeggen, hè? van zeggen, van Ja, toen die twee keer geel kreeg van Makkerlie en uh, Rood... en op die manier dus uh, van het veld moest... toen werd de PSV inderdaad vernederd door Twente. Overigens uh, noem jij die, uh, die tussenstand in, uh, in onderling resultaat. Het is ook zo dat uh, de PSV hier in 2005 eigenlijk voor het laatst won toepen toe van Affelay. Cocu speelde toen nog aan de zijde van, van Affelay mee. Zo lang geleden is dat dus al. Ja, daarna eh, drie, keer Twente, zeven keer, of, eh, drie keer Twente, vier keer gelijk. Oftewel zeven ontmoetingen waarin PSV niet wist te winnen hier in Enschede. Sterker nog, sinds het stadion eh, ja, heropend is, uitgebreid is, heeft PSV hier niet meer gewonnen. Dus een eh, dikke klus voor het elftal van Filip eh, Cocu. Die noodgedwongen natuurlijk wat heeft moeten wijzigen. Althans dat deed hij al tegen Kambuur twee weken geleden. Jorrit Hendrik speelt in de basis. Omdat Rick Kiek er minstens een maand uit is. Met een zware blessure. Hij dus niet centraal achterin. Maar Tassen in de spits in plaats van Lokalia. Dat zijn de wijzigingen. Dan de naam Bakali. Want dat is toch de man die ook weer terug is. Dat klopt. Maar die zit voorlopig nog op de bank. Dan bij Twente. Ja daar eigenlijk geen reden om wat te wijzigen. Daar spelen dezelfde Elf als twee weken geleden. Toen er hier uh, met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Herenveen. Dat betekent ook dat uh, de nieuwelingen, Mochtar, oud zwollen, 22 jaar, overgekomen, ook nog met PSV onder contract te staan. En Corona, waar men zoveel van verwacht, die 20-jarige Mexicaan. Dat die gewoon uh, op de bank beginnen bij, uh, bij FC Twente. Never change, team dat een punt haalde, dus tegen Herenveen. Ik denk dat de Promes er gewoon nog in staat. Dat Castanjos in uh, de basis staat. Als spits die zo moeilijk het net weet te vinden. Nou ja, gewoon helemaal geen wijzigingen. We gaan het zo zien onder de van Pol van Boekel. Het stadion loopt zo langzaam vol. Gas wordt nog wat geprikt, want ook hier heeft het hard geregend vandaag. En er kan gewoon lekker gevoetbald worden. I don't care if you never come home. I don't mind if you just keep on rolling away on a distance. Cause I don't love you when you don't. a commotion when you come to town. They give them a smile and they melt. Having lovers and friends is all good and fine, but I I'll leave you alone, I'll just let it be I don't love you and you don't love me I got a problem Time you saw what I want you to see, that I still loved you. It just me. I got a problem. Can you relate? I got a woman calling love pain We made a vow. We'd always be friends. How could we know? lives and was dat van Eric Clapton. We gaan naar Twente PSV. Ronald van der Geer. Je had het er net al over de verdediging van PSV. Waar uh, wat uh, wisselingen zijn vanwege blessures. Is dat ook het zwakke punt van de eindhovenaren dit seizoen? Uh, te weinig op de, op de bank, zal ik maar zeggen? Nou, het is wel dun. Uh, nu uh, Rick Kieke natuurlijk weggevallen is... En Hendricks, jongen die uh, ja, coming man is in Eindhoven. Zo langzaam maar zeker dus uh, een basisspeler zal zijn voor de komende weken. heb krijg eigenlijk alleen nog Menno Koch achter de hand. Dat is uh, ook een jongen uit de uh, jong PSV. Uh, iemand die vorig jaar ook aan het grote werk mocht ruiken, maar zeker niet mocht happen. Ja, en dan, uh, dan is er niet meer. Vandaar ook dat namen als Glenn Lovens en Galit uh, Boularoes opdoken in Eindhoven. Maar voorlopig heeft ik ook u gezegd deze twee zijn beschikbaar, hebben allebei een, een contract afgekocht bij hun clubs. Nou ja, voorlopig dus nog niet. Dan hebben ze natuurlijk altijd nog de Jurgensen, die uh, mislukte Deen eigenlijk. Maar ja, die is weer uh, drie wedstrijden geschorst, omdat hij rood heeft gekregen bij jong PSV. Nou ja, Marcelo verkocht, de Rijk verkocht. Ja, het is dus dun achterin. Dus het is belangrijk voor PSV om alles heel te houden de komende periode. Het is voor Hendricks ook belangrijk, denk ik, om te laten zien... Dat hij toe is aan het grote werk. En het vertrouwen waard is wat hij dus nu centraal achterin krijgt. Naast Bruma. In deze grote wedstrijd tegen FC Twente. De wedstrijd is inmiddels in gang gefloten door Van Boekel. Eens kijken hoe, zich dat, eh, hoe dat gaat lopen. Hoe dat gaat lopen ook met Twente. Dat ongetwijfeld het initiatief naar zich toe zal trekken. En nu met Egan. Het balbezit heeft aan de linkerkant. De eerste paas is niet goed. Daar zit PSV tussen. Maar Park verspeelt op zijn beurt weer de bal aan Tadic. Dan probeert men koppers weg te sturen aan de linkerkant. Allemaal ter hoogste van het Strasso. Op gebied, maar PSV zit er met Bruma tussen. Wilde dan uit richting de middenlijn met Wijnaldum... ...maar daar is Egan, dat is echt zo'n ja, zo jongen met ijzeren longen... ...op dat middenveld, 19-jarige Ghanese. Die is dan nog weer terug in positie om Wijnaldum de voet dwars te zetten. En dus uh, heeft Twente mogen ingooien, dat, of PSV mogen ingooien... ...dat balbezit is er nog steeds. Want via Zoet, naar achteren, de bal naar de rechterkant... ...naar Park, die dan op zijn beurt weer wordt verdedigd door Dico Koppers... Vaste linksachter bij FC Twente. Althans voorlopig wel. Iemand die daar ook zou kunnen spelen is Robert Schilder. Ja, die is natuurlijk al langdurig geblesseerd. Is wel op de weg terug. En zal binnenkort aansluiten definitief bij de selectie van Michel Jansen en Alfred Schreuder. Ja, dat geldt nog niet voor Wout Brama. Dat is natuurlijk een man die jarenlang de engelpunt is geweest van Twente. Maar nog altijd last heeft van die vervelende hielblessure. En er zit nog altijd geen vooruitgang in zijn herstel. PSV inmiddels op de helft van Twente met Willems. Kort even met Memphis Depay aan de linkerkant. Nou, actie zou je dan verwachten? Nee, terug naar Willems. Meter of tien bij het gebied weg. Vervolgens naar Stijn Schaars, controleur op het middenveld. En naar Brenet, dat is de rechtsback. En nu zijn we dus overgestoken naar de andere kant. Daar waar Paddock is. En daar waar Twente nu de linies heel kort op elkaar houdt. En Egan het zijn geeft. Zo rond de middellijn te gaan storen op die achterste lijn van PSV. Hendricks versnelt daar. Komt Hendricks daaruit? Ja, komt hij. Goede combinatie zelfs met Depay. Dan moet Hendricks nu een voorzet geven. Die geeft hij ook. Ja, die is dan bedoeld. Bedoeld voor Matas, maar eigenlijk iets te hoog. Matas verlengt onbedoeld wel op Park. Rechter cornervlag, voorzet van de zuid koreaan maar die kan makkelijk. Nou, niet makkelijk, maar wel verdedigd worden door Rosales, die dan toch nog bijna de fout ingaat. Omdat er druk op hem gezet wordt, nota door centrale verdediger Hendricks, die daar dus nog was. En dan heeft hij een man uit Venezuela het zodanig lastig dat hij de bal over de zijlijn schiet. Hendricks het verder voor gezien houdt daarvoor in. Maar PSV wel, de hoogte van de twente straks op het gebied, mag ingooien. En dat aan de linkerkant met Willemstal heeft gedaan. Bal terug naar Hendricks en vervolgens naar Bruma. In de as van het veld, rechterkant. Brenet de rechtsachter, staat halfweg de helft van Twente. Als die slordig park aanspeelt, Koppers daar wel tussen zit. Maar verder niet komt. Koppers dan, want Brenet is dan alweer terug op zijn positie. En wordt PSV nu, als het rond speelt, achterin onder druk gezet. Bruma is stoïcijn, speelt Schaars aan in de dekking. En Schaars kiest dan de meest verstandige optie. Dat is in dit geval Jeroen Zoet. De doelman dus van PSV. Aan de andere kant ook al een jonge doelman. Want Zoet is natuurlijk de doelman van Jong Oranje geweest in Israël. De derde keus van Corpot. Die Marsman is er ook. Die staat bij Twente nog altijd in de goal. Logisch. Doet het daar ook prima. Bosco op de bank en uh, Sonny Stevens. De man die overkwam van uh, Volendam deze zomer. Ja, die is er voorlopig nog niet. met een ernstige schouderblessure. En die Marsman, die dus eigenlijk weg mocht, uh, bleef een wonderlijke carrière bij Twente en staat er dus ook gewoon in deze grote wedstrijd. PSV heeft de bal via Brenet veroverd op de helft van Twente. Maar Brenet heeft uh, moeite met het leren onder controle te krijgen. Speelde hem eigenlijk zo over de zijlijn. En dan, uh, ja, Coutier Vanuit de ingooi. Dan Park die Gutierrez lastig maakt. Nu kan PSV met Depay en Park wat gaan combineren. Maar dat gaat allemaal wat onhandig. Net als dat het verdedigen van Twente via Rosales ook wat onhandig is. Maar daar blijft het bij. Geen overtreding vindt Van Boekel. Lange bal dan van Twente richting Castanjos. Maar Bruma, die nog met Castanjos in de jeugd van Feyenoord speelde. Draait weg van de spits van Twente. Speelt Zoet aan. En Zoet speelt de bal. Onder druk gezet ook. Keurig in de voeten van Willems. Halverwege de helft van PSV. Willems weer terug naar Hendricks. Ja, je ziet wel dat Twente te maakt om het PSV heel lastig te maken, al op eigen helft. Hendricks moet nu eens verzinnen. Weer een goede optie, want hij kiest voor Matafs. Die kiest dan zelf voor een wat minder goede optie. Terug in de voeten van Egan. En Egan zegt dan vervolgens tegen Benson: doe maar even rustig aan. En dus naar Marsman. Vier minuten en een beetje bezig zonder doelpunten in Enschede. Hennen heeft ervoor gezorgd dat uh, Kamburen met een 1-0 stand aan de tweede helft is begonnen tegen Iraklis Henk Kok ja, we zijn weer 20, 23 seconden bezig. En Heracles begint met een vuil. Er is ook een aanvaller voor een aanvaller binnen de lijnen gekomen. Tanane is gewisseld. Ik heb nog een hele goede wedstrijd zien spelen als invaller... Tegen de wedstrijd tegen, van Heracles tegen Heerenveen. Die Heracles won met 4-2. Toen viel hij in voor Amoa. Die viel toen uit met een hemstringblessure. Maar nu is Tanane toch gewisseld. En is Mark Oet afkomstig van Heerenveen. Die heeft twee seizoenen voor Heerenveen gespeeld. Maar nauwelijks wedstrijden in het eerste. Het afgelopen seizoen ongeveer drie wedstrijden. Ja, die is nu in de basis op. ...opgenomen en Tanaan is achtergebleven in de kleedkamer. De paas gaat helemaal naar de rechterkant van het veld. is de Te Wierik. Wierik probeert daar in de aanval uh, Oet aan te spelen. Maar dat mislukt en dan kan de uh, gaat uitverdelen. Dat gaat gebeuren door uh, veldballen. Veldballen die even mee is teruggekomen. Nu dan uh, de paas van de uh, Bijken naar de linkerkant, naar Hemmen. De man van een mooie doep en de prachtige kopbal ongeveer op uh, slag van rust. Maar nou, er is een overtreding begaan. Nee, geen overtreding. De bal is over de zijlijn geweest. En dan gaat Heracles gaat ingooien. Dat gaat gebeuren ter hoogte van de middenlijn. Jan de Jonge, de trainer van Heracles, is toch over het algemeen een trainer die van opportunistische voetbal houdt. Maar ik heb het middenveld van Heracles toch niet zo zien spelen zoals voorheen met Duarte. Het is toch even wennen met Bruns, Kwanza en de andere middenvelder Rinstra. Als gewoon Rinstra van oorsprong eigenlijk een middenvelder is. Maar hij heeft ook een hele tijd bij Heracles in het hart van de verdediging gespeeld. Heracles weer aan de bal op de helft van Cambuur. De bal gaat van Bruns naar de linkerkant. En dan komt er een schot. Nee, dat schot wordt nog geblokt. En dan weet Nienhuis die, weet die bal nog te onderscheppen. Nou, volgens dat hij over de doellijn gaat. En zo voorkomt hij in elk geval een hoekskop. Nienhuis wacht even. Nou, volgens dat hij de bal weer in het spel brengt. Gooit hem dan kort uit naar de linkerkant van het veld. Naar Martijn van der Laan. Dan naar Bijker. En Bijker probeert weer bij Hemmen heel dicht op de zijlijn. En weer gaat die bal over de zijlijn. En gaat Heracles ingooien. Twee minuten... En Gespeeld in de tweede helft. Maar Herakles is nog niet in staat geweest om druk te zetten op de doelen van Kambuur. Ik heb de indruk van niet Het woord laconiek gebruikt en het woord tactisch is misschien een beetje beter. Dat ze toch te veel hebben geprobeerd Kambuur het spel te laten maken dan via de counter toeslaan. En die counter werd over het algemeen niet goed uitgespeeld door Herakles. En ze hebben natuurlijk gedacht van uh, dat Kambuur dat kan. heeft moeite met het spel maken. Is ook wel een beetje zo. Maar ze zijn tegen de lamp gelopen in de eerste helft, Herakles. 1-0 is de stand in het voordeel van Kambuur door de doelpunt van Hemmen. Wat is er allemaal gebeurd in Enschede tot nu toe, Ronald van Geer? Nou, Park voor de bal namens PSV. Maar doet dat toch een beetje onorthodox, vind ik. Op Gutierrez van Boekel vindt het niks. De PSV is er vervolgens uit met Brenet aan de rechterkant en zijn voorzet. wordt door Bien had maar net over zijn eigen goal gekopt. Corner dus aanstaande. 0-0 stand na 7 minuten. Die corner komt vanaf de linkerkant. Er moet Marsman komen. Ja, één vingertje. Het is genoeg. Hij krijgt uiteindelijk nog hulp van Quincy Promes. Bal gaat over de andere achterlijn aan de andere kant dus. En weer een nieuwe corner voor PSV. En daar waar Maher de corner nam. Vanaf de linkerkant is het de beurt aan Stijn Schaars. Om dat nu vanaf de rechterkant te proberen. Bluma is mee voorin. Matas heeft natuurlijk ook wat lengte. En ook die Hendricks, die jonge verdediger. Die het prima doet trouwens in de beginfase. Maar corner is kort van Schaars naar Dan Schaars. Met een voorzet. Marsman pakt hem wel. Laat hem los. Maar dan is er niemand van PSV in de buurt om te profiteren. En dus geen gevaar. De uittrap van Marsman vervolgens richting Egan. Dat is niet de allergrootste. Maar wordt ook verdedigd door een niet zo'n een hele grote jongen van PSV. Park dat is dus wel weer eerlijk. Een Park vindt dat kopduel overigens wel. De bal gaat over de zijlijn en Twente mag gooien. En heeft nu uh, het balbezit. Achterin, centraal, via Bengtson. Vervolgens uh, naar uh, Ebisidio. Ebisilio Rosales. Je ja, ik moet even kijken op dat middenveld. Want Egan en Ebisilio lijken nogal op elkaar van afstand. Van dichtbij niet. want ik geloof dat Ebisilio een meter groter is. Maar zo van afstand lijkt het wel een beetje op elkaar. Overigens wordt er een overtreding gemaakt op Castanjos. Dat is dan wel lekker duidelijk. Hendricks is de dader. En de vrije trap zal dan door Tadic genomen worden. Dat zijn nou van die ABC'tjes. De bal ligt halverwege de helft van PSV aan de rechterkant. Maar dat is wel vanuit de optiek van Twente. En daar staat dus nu Tadic achter. Is alweer de koning van de assist. Dit jaar, vorig jaar had hij er 15. Heeft er nu alweer drie achter de wielen. En staat nu klaar om misschien wel de vierde vanaf zijn voeten te laten vertrekken. Dat doet hij in de buurt van Zoet. zoet wordt het lastig gemaakt door Castanjos. Kom maar half kop. Dan wordt er weer gekopt. En is Zoet weer in de problemen. Maar heeft hij maar uiteindelijk wel. De Tweede kopbal was van uh, Bieland, Logischerwijs ook mee voorin natuurlijk. Maar zo zijn beide keepers dus even in verwarring gebracht. Spelen allebei in het uh, keurige groen. En uh, lijken dus ook in dat opzicht op elkaar. En uh, doen elkaar dus na. Daar waar uh, Marsman een hoge voorzet niet helemaal klem vast kon pakken. Doet Zoet dat ook niet. Maar in beide gevallen levert het geen gevaar op. Overigens uh, ja, werd Zoet uh, wel degelijk erg lastig gevallen. Twee keer zelfs. Door dus die uh, verdediger van... Uh, FC Twente, Rasmus Bengtson. Inmiddels aan de andere kant moet uh, diezelfde Bengtson in de verdedigende modus. Hij moet namelijk Depay verdedigen die er vandoor leek aan uh, de linkerkant bij PSV. Depay valt op de rug, voelt daar ook even aan. En Van Boekel zegt op het moment dat uh, Schaars denkt nou ik ga snel ingooien. Ik ga ze even informeren bij uh, Depay hoe het eigenlijk is met zijn rug. Die geeft het zijn uh, brandmeester. Het is 0-0 na 10 minuten. Twente gaat gooien. We gaan alleen maar de Henkok. Vijf minuten gevoetbald in de tweede helft. En Heracles probeert de Kambuur onder druk te zetten. Maar is nu gedwongen achterin. Schenkenveld naar Koenders. Om die bal even breed te spelen. Van nu speelt de Kambuur heel ver van de goal af. En zijn de ruimtes natuurlijk buitengewoon klein om een opening te vinden. Weer wordt die bal naar achter gespeeld. En weer krijgt die bal nu vanaf de linker verdediger. Gaat hij van Davidson naar Schenkenveld. En Schenkenveld weer naar Koenders. Ja, en zo schiet je natuurlijk helemaal niks op. Maar niemand wil natuurlijk balverlies leiden. Een slechte paas geven. Dan even goed gespeeld. Maar die paal die komt niet door. Die komt niet bij Linsen. En dan kan Kambuur daarvan overnemen. Of Schenkeveld moet die bal al wegkopen. Dat doet hij ook. Dan even een luchtgevecht. Dit is weer Bijker die Kambuur in balbezit brengt. Is dat een overtreding van Kwanza? Nee, geen overtreding. Herakles mag doorvoetballen. Terwierig dan weer in de breedte nog allemaal op de eigen speelhelft naar de Koendes. En Koendes probeert dan wat diepte in het spel te brengen. Maar speelt hem dan toch weer af naar de linkerkant. Naar Davidson. Dan wel een diepe bal op Linse. Maar Linse wordt goed afgeschermd door een van die Kambuur verdedigers. En dan wordt die bal teruggespeeld naar Van der Laan. Van der Laan wat nonchalant, maar toch via de borst van een speler van Herakles, in dit geval was het Bruns. Gaat die bal over de doellijn? Is het een hele simpele doelschop voor Kambuur? En die wordt gewoon genomen door Nienhuis. Leonard Nienhuis, overgekomen van FC Groningen. En die heeft hier nu een contract getekend bij de club hier in Leeuwarden. En nu krijgt hij echt de kans om op, op eredivisieniveau te acteren. En hij doet dat goed tot dusver, ook in voorgaande competitiewedstrijden. Nienhuis dan met een lange bal, die komt in de verdediging van Herakles, wordt gekopt. Die gaat van Rosheuvel naar Marcoet. Maar Marcoet kan er niet bij. Omdat Bijker veel eerder, de linker verdediger, veel eerder bij de bal is. Die speelt hem meteen weer in de diepte. Die, die wil in elk geval veldballen bereiken. Maar dat mislukt omdat de Wierik daartussen zit. En nu loopt die aanval even uh, goed. Via Rienstra. Rienstra krijgt die bal terug. Nee, hij krijgt hem niet terug. Nog eens een keertje. Wordt er een uh, speler van Heracles zit daartussen. Dan gaat die bal weer naar het buitenkant naar Rosheuvel. Rosheuvel probeert een voorzet te geven. Maar die wordt eruit gehaald door Bijker, de verdediger. Dan mag Heracles wel ingooien. En zo rukt het zo geleidelijk aan. En wat dichter komt het dan bij de doel van Nienhuis. De in Goeien moet nog plaatsvinden. Gaat het gebeuren door de Tewierik. Die wil hem natuurlijk gooien in het 16 meter gebied. Richting penalty stip, denk ik. De Wierik kan goed heen gooien. Komt die bal? Inderdaad. Niet helemaal bij die penalty stip. Wordt uitverdeeld door de Kambuur. Maar er is niemand die die bal kan oppikken. Omdat veel te veel Kambuurs daar op de rand van de 16 staan. En is die tweede bal natuurlijk altijd voor een speler van Heracles. Op de rand van het 16 meter gebied nu. Het is een beetje leuk raakvoetbal op dat moment bij Heracles. Het is te weinig overleg eigenlijk in die ploeg. Nu een van Davidson, maar die bal gaat naast. Het is Nienhuis die gewoon zijn handjes even terugtrekt. Die had al gezien dat het schot naast ging. En zo hebben we alweer gespeeld. Bijna acht minuten in de tweede helft. Nog steeds 1-0 voor Kambuur. En na een minuut of 13 is het bij Twente PSV 0-0. En uh, afgelopen is Ajax volle. En Ajax won met 2-1. Meer na het journaal van 9 uur. We zijn er tot 11 uur. met langste lijn. Morgen in de perstribune ontvangt Govert van Brakel de nieuwe parlementair verslaggeefster van Nieuwzuur, Dominique van der Heijden. Peri en ik hebben ook vaak samen programma's gedaan, zoals de grote verkiezingsdebatten. Nou, dan sterven wij allebei duizend doden van tevoren. Ook onthult Willem Johan Lammerts het geheim van succes op de fiets. Dat gaat toch om een bepaalde doorzetting die je moet hebben. En dat je tegenslag in menselijk bestaan ook wat makkelijker kan overwinnen.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 10 uur bij de avro op Nederland 1 Ontdek onze lage premie National Academic de verzekeraar voor hoger opgeleiden Dit is Radio 1